11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De PvdA heeft het vertrouwen uitgesproken in staatssecretaris Teven. Die had daarom gevraagd in het debat over de Russische asielzoeker Dolmatov. PvdA-kamerlid Rick Coeur zei dat hij verwacht dat Teven het asielbeleid zal aanpassen... dat het humaner wordt en dat hij fouten in het asielsysteem zal herstellen. Oppositiepartijen SP, D66, CDA en GroenLinks... zeggen dat ze een motie van wantrouwen tegen Teven zullen indienen... De ChristenUnie vindt dat Teven de Iran zichzelf moet houden. Daarmee heeft Teven nu de steun van SGP, PVV, PvdA en VVD. Het is nog niet bekend of Teven genoegen zal nemen... met het vertrouwen van een beperkt aantal partijen kredietbeoordelaar Moody's blijft zich grote zorgen maken over de Griekse banken. Volgens Moody's blijven de banken onder druk staan door de diepe en aanhoudende recessie in Griekenland. Door de crisis neemt het toch al zeer hoge aantal slechte leningen bij de banken nog verder toe, denkt de kredietbeoordelaar. Waardoor de banken dit en volgend jaar verliezen zullen blijven leiden. Ook lopen de banken extra risico door de grote hoeveelheden Griekse staatsleningen die ze bezitten. De brandweer heeft de heidebrand bij Hoogsoeren bij Apeldoorn onder controle. Het vuur wordt bestreden door brandweerkorpsen uit de wijde omgeving. Door de harde wind dreigde het vuur met vlammen tot 20 meter hoog zich snel te verspreiden. Vanwege het vuur en de rook was het treinverkeer tussen Apeldoorn en Barneveld stilgelegd, maar de treinen rijden inmiddels weer. Uiteindelijk is volgens de brandweer een heidegebied van 20 hectare in de as gelegd. Eind maart waren er ook al grote branden op de hei bij Hoogsoeren. Toen vermoedde de brandweer dat het vuur was aangestoken. De band Raccoon heeft de 3FM Award voor beste popartiest gewonnen. In de Amsterdamse gashouder waren er ook prijzen voor Keen, Guus Meeuwis... Ilse de Lange, Armin van Buren en veel andere Nederlandse artiesten. Met het nummer Oceaan kreeg Raccoon ook de 3FM Award voor de beste single. De band viel ook de afgelopen jaren vaak in de prijzen. De 3FM Award wordt sinds 2005 jaarlijks toegekend door Radio Center 3FM. Luisteraars bepalen via een peiling wie er voor de muziekprijzen in aanmerking komen. En het Oranje Fonds heeft drie sociale initiatieven aangewezen als winnaars van de Oranje Fonds kroonappels. De prijzen zijn in het leven geroepen... ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De prins en zijn vrouw zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De kroonappels gaan naar Best Buddies Nederland... een organisatie die jonge mensen met een lichte verstandelijke beperking... koppelt aan studenten-vrijwilligers. Stichting Stadstuin Emma's Hof, een openbare stadstuin in Den Haag... die draait op vrijwilligers. En naar Stichting Manteling, die hulp biedt aan zieken, gehandicapten... en mensen die nog kort te leven hebben.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 Verkeersinformatie op de A15 Rotterdam richting Gorkum... staat tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambach... 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken... 4 kilometer eveneens door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Nergens vindt een wetenschapper een betere chemie tussen werk en leven...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 1200 vacatures op HBO en WO-niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette.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 Zoals iedere zondag hardlopen door het Amsterdamse bos om gewicht te verliezen. Alleen zo schrijft de krant: Op momenten van spanning kan hij de kletskoppen en de bokkenpoten niet laten staan. De werkgelegenheid bij de koekjesfabriek lijkt me voorlopig niet in gevaar. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen van deze donderdag. Een dieptepunt, ook voor hem als staatssecretaris... was de dood van asielzoeker Alexander Dolmatov... als gevolg van ambtelijke blunders. Maar het was ook een incident, zei staatssecretaris teven En dus wil hij blijven. Overleeft hij het debat dat op dit moment nog loopt? Ook de werkloosheid is op een dieptepunt. Er zijn nu net zoveel mensen werkloos, hij werkloos als aan het begin van de jaren tachtig. De vorige crisis zijn die situaties te vergelijken. En dieptepunten zijn er ook genoeg in het leven van de Japanse kroonprinses Masako. Maar ondanks haar neiging tot depressiviteit... komt zij over anderhalve week toch hier een feestje vieren. Een feest is het ook voor het Nationale Muziekinstrumentenfonds. Want dat bestaat 25 jaar. Zo, dat waren vier bruggetjes en bijna al onze onderwerpen van vanavond. Zo meteen te bespreken na de overzichten van het nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 18 april. Mag Fred Teven blijven of niet? Aan het begin van het debat rond de kwestie Dolmatov kroop... staatssecretaris Teve diep door het stof. En als u mij toestaat, zou ik dit debat ook willen aangrijpen... om publiekelijk mijn verontschuldigingen aan te bieden... aan de familie en de vrienden van Alexander Dolmatov. De staatssecretaris liet nog een paar keer blijken... geraakt te zijn door de zelfmoord van de Russische asielzoeker. Desondanks bleef de Kamer uiterst kritisch. Voorzitter, voor de opeenstapeling van fouten en onzorgvuldigheden... die daarop volgden, moeten wij ons als land eigenlijk schamen. Mijn belangrijkste vraag aan de staatssecretaris vandaag, voorzitter... is dan ook of hij bereid is om zelf zijn taak en functie neer te leggen. Teven besloot aan die oproep van de SP geen gehoor te geven. En ik vind dat ik moet optreden, niet aftreden. Dat heb ik lang over gedupt. Maar het is uiteraard, voorzitter, aan uw Kamer om daar een oordeel over te geven. Ja, ik zei al, het debat loopt nog, dus laten we meteen maar even naar Den Haag gaan. Joost Vullings, goedenavond. Ja, goedenavond Chris. Zit Teven er nog? Ja, sterker nog, hij zit nu letterlijk in de K. Uh, hij heeft, had zojuist gevraagd om een schorsing van vijf minuten. En inmiddels is hij uh, terug. Uh, naar iedereen gaat hij vanuit dat hij wellicht toch een aantal mensen... nu eventjes snel geconsulteerd heeft van wat moet ik doen? Ja. Uh, want het is wel heel erg spannend. Kijk, je, je kan ook zeggen, het is helemaal niet spannend. Hij heeft de steun van 99 zetels in de Tweede Kamer... Uh, 99 zetels zeggen uh, wij steunen je, wij vertrouwen je. 51 niet. Maar goed, ga je het een beetje taxeren in, in, in, in partijen. Ja, dan zijn er dus vijf partijen voor teven en zes. Tegen. Ja. ja, en hij heeft gevraagd om echt vertrouwen. En dan is het toch de vraag van hoe taxeert hij dat? Vindt hij 99 zetels voldoende of 51 te veel? Het is maar hoe je het bekijkt. Dus het is wel spannend. Ja. Uh, hij heeft de meerderheid, maar wat is het oordeel van Fred Teven zelf? En dat uh, ga jij zo meteen horen en daar kom je straks bij ons verslag van doen. We horen je zo meteen weer. Dankjewel Joost. Alsof er een atoombom afging, een kunstmestopslag in het Texaanse stadje West vlakbij Waco ging letterlijk de lucht in. Yes, yeah. oh, okay? Dad, okay? I can't het gebied rond de opslag is veranderd in een oorlogsgebied. I the blast area. I Just like the Murray building in Oklahoma City. Mensen die naar de rampplek kwamen konden hun ogen niet geloven. Hele appartementen waren weggeblazen. Oh my God, Andrea lives in those apartments. Oh my God, Andrea lives in those apartments. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog onduidelijk... maar er worden nog veel hulpverleners vermist. Ik kan tell you and confirm dat we are still missing... several firefighters that were on the scene fighting the fire. In Boston, de stad waar dinsdag tijdens de Marathon 2 bommen afgingen, werd met een herdenkingsdienst gerouwd om de slachtoffers. President Obama was er ook en stak de aanwezigen een hart onder de riem. We zullen allemaal met u zijn als u learn te staan. En walk En ja, weer again. Of dat heb ik geen doubt. dat u weer again. En ik zei het net al, er zaten nog nooit zoveel mensen zonder baan thuis. Volgens de cijfers van het CBS zijn er nu ruim 600.000 werklozen. Meer dan ooit. De werkloosheid stijgt de afgelopen maand flink. Laten we nu stoppen met somberen. 643.000 mensen werkloos. Laten we stoppen met somberen. We hebben nog nooit zoveel mensen thuis gezeten. Maar ik langzamerhand genoeg van heb, is dat gezonderd. Dat doet natuurlijk niet vanaf dat het voor ruim 600.000 mensen een drama is. We kunnen met elkaar naar die cijfers blijven kijken... of we kunnen de schouders eronder zetten. En dan kunnen we met elkaar een Centraal Planbureau verslaan. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En er stond ook nieuws in de krant. Dat is ook morgen weer het geval. En die kranten zijn alvast gelezen door Martijn Nijers... Tienduizenden scheefwoners krijgen dit jaar geen extra huurverhoging... terwijl tienduizenden anderen het wel aan moeten geloven. En dat is de schuld van de Belastingdienst. Die moet doorgeven of bewoners van een sociale huurwoning een jaarinkomen hebben boven de 33.614 euro. Of boven de 43.000 euro. In die gevallen kan de huur worden verhoogd met maximaal 6,5 procent. Maar de Belastingdienst heeft incomplete gegevens verstrekt aan veel woningcorporaties. Blijkt uit een rondgang van trouw. En daardoor kan bijvoorbeeld het noodlijdende Vestia... door Rotterdamse scheefwoners nu niet extra laten betalen. Alle 30.000 euro's hoeven alleen de gewone huurverhoging te betalen. Sommige corporaties willen de staat aansprakelijk stellen voor de financiële schade vanwege de chaos. In spits gaat het over huishoppers. Dat zijn mensen die een huis huren en maar één keer de huur overmaken. Daarna stoppen ze met betalen. Na een paar maanden begint de eigenaar van het huis dan een procedure om zijn huur te innen. En de meeste woninghoppers gaan daar doodleuk tegen in beroep. Compleet met valse betalingsbewijzen. En als blijkt dat ze geen kant meer op kunnen, dan zijn ze gevlogen. Daarna flikken ze het kunstje opnieuw in een andere plaats. Een onderzoeksbureau zegt dat de crisis een soort rondtrekkend circus heeft teweeggebracht... van failliete ondernemers en particulieren met schulden. Veel van die mensen zetten ook nog eens een hennepplantage op. Ze laten de eigenaar vervolgens achter met een onbewoonbaar huis en duizenden euro schade. Katholieken worden de kerk uitgejaagd, schrijft de Telegraaf. Een roep van 45 katholieke hoogleraren luidt de noodklok... over de richting die de Rooms-Katholieke Kerk is ingeslagen. De kern van het probleem is dat de bischoppen... grote fusies van parochies doorvoeren. En daardoor moeten veel kerken sluiten. In een groot gebied met eerst veel kerken... is nu nog maar één zogenaamd eucharistisch centrum. De bischoppen gaan uit van de gedachte... dat de gelovigen maar naar de priester moeten komen... want er is een tekort aan priesters. Hoogleraren draaien het om. Zij vinden dat de pastoor maar moet rondtrekken langs de gemeenschappen. Nederlands Dagblad heeft het over christenen in Syrië. Die zijn specifiek doelwit van moslimmilities. Dat heeft Albert Koop gezegd op een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hij sprak namens de christelijke mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign. Volgens hem dreigt in Syrië een moslimstaat te ontstaan. Woord de woordvoerder was onlangs in Syrië... samen met Kamerlind voor de wind van de ChristenUnie. Die partij had de hoorzitting in de Tweede Kamer georganiseerd. De ChristenUnie wil dat Nederland ruimhartig omgaat... met visumaanvragen van Syrische vluchtelingen... die al familie in Nederland hebben. Maar dat heeft ook nadelen, zegt de Aramese Beweging voor Mensenrechten. Want als Nederland Syrische christenen opneemt... blijven er dan nog wel genoeg christenen in Syrië over. En in de overijsselse plaats Den Ham hebben ze een wereldwijde primeur. Er staat een MRI-centrum voor dieren en mensen, meldt de Volkskrant. De verslaggever van die krant zag eerst een paard in het scanapparaat liggen... met daarnaast een emmer voor de paardenurine. En een uur later lag er een man voor een scan voor zijn knie. De dierenarts Vie. De dierenarts die het heeft bedacht... wilde al lange tijd een eigen MRI-apparaat. Maar dat was te duur, te duur. En toen bedacht hij, ik kan natuurlijk ook mensen laten behandelen. Overdag is het centrum een dierenkliniek. En s'avonds wordt alles schoongemaakt, dan kunnen er ook mensen terecht... De dierenarts heeft er speciaal toestemming voor gekregen... van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij zelf maakt alleen MRI's van dieren, vooral van honden. Zo hebben terriers vaak nekhernia's. En, zegt de dierenarts, we zien ook veel tackles met eh, lage rugklachten. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in en, de ochtendbladen. Ja, en dan was er vanavond ook de uitreiking van de 3FM Awards... voor de beste Nederlandse muziek. De winnaar voor Best Alternative is... Dankjewel, dankjewel. Dit is een categorie met allemaal genomineerden waarvan je liever niet wint, omdat je ze uh, allemaal gunt. Ik dank 3FM en iedereen die gestemd heeft. Een goede avond. the city Ja, dat was dus de winnaar van een van de drie FM Awards. Blauw toon, met het nummer Elephants opgenomen hier in deze eigenste studio op 24 januari 2012. De werkloosheid wordt door het CBS sinds begin jaren tachtig gemeten. En sinds die tijd is het aantal mensen zonder baan nog nooit zo hoog geweest. 8,1 procent, ruim 600.000. Jan Luiten van Zand, hoogleraar Economische Geschiedenis in Utrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond. Schrok u van die cijfers? Ja, het is wel een tegenvaller. Want tot nu toe ging het eigenlijk best redelijk goed om met de Nederlandse arbeidsmarkt. De eerste jaren van de... De financiële crisis kwamen we zelfs door zonder een, een, een dramatische toename van de werkloosheid. De Nederlandse arbeidsmarkt deed het heel goed. En dat, dat laatste half jaar is die helemaal van slag. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, hoe komt dat opeens dat het zo hard gaat? Ja, ik denk dat het de, de, de rek er gewoon uit is bij bedrijven. Dat er ook veel meer faillissementen nu uh, ontstaan zijn. Dat is het verhaal, hè? vandaar ook dat het in die leeftijdsgroep ja. tussen de 24 en de 45 ja. is. Want dat zijn faillissementen gewoon. Ja, ja en de, in de eerste de jaren konden bedrijven mensen nog vasthouden. omdat ze dachten, we hebben ze nodig voor na de crisis. Dat zal wel zo voorbij zijn. Ja, het idee dat het zo voorbij is, dat kunnen we zo langzamerhand ook wel een beetje vergeten. Ja. Dus ja, er is echt een sprake van een, een tamelijk, dramatische omslag. Ja, en dan niet alleen omdat dat het punt is waarop het CBS begon te meten. Maar ook omdat dat de vorige crisis was. Dan wordt al snel die vergelijking met de jaren tachtig gemaakt. Maar u nou, ja. weet alles van economische geschiedenis. Klopt die vergelijking? Nee, niet echt. Want nee. toen was het toch een, op allerlei fronten nog dramatischer. Hm. Het, het aantal werklozen was misschien vergelijkbaar, maar de beroepsbevolking was veel kleiner. Vooral veel vrouwen werkten toen natuurlijk nog niet. Dus de, de, je moet het ook vergelijken met het aantal mensen wat potentieel kan werken. Ja. En dan hebben we het nu over 8% en toen ging het om 14%. Ja. En, het bovendien... Het was van de crisis toen, hè? Ja, ja, ja. bovendien zat, werd er toen heel veel weggestopt, werkloosheid in de WHO... Dat was nog een keertje 5 à 10 procent. Dus, uh, en ook uh, de structuur van de Nederlandse economie stond er veel slechter voor op dat moment. Dus ik, de, de, de, dat was een veel moeilijker situatie in feite dan we, waar we nu mee te maken hebben. Want wat was er anders aan die structuur van de economie dan nu? De, de loonkosten lagen buitengewoon hoog. De winstgevendheid was heel beperkt. De bedrijven zaten diep in de schulden waardoor ze niet meer tegen een stootje konden. Dus ja, het rammelde toen aan alle kanten. Uh -huh. En ja, ik heb nu het gevoel, en ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. De concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven is eigenlijk niks mis mee. Nee. Alleen het zit conjunctureel tegen en we durven niet meer geld uit te geven. En, en we dat... hebben een woningmarktprobleem. Ja. En hè, er zijn een paar aanpalende problemen, zou ik maar zeggen. Ja, pensioenen, we, we, ja. arbeidsmarkt, de, de woningmarkt is opgeblazen geworden. Maar uh, ja, met, met de basisstructuur van de economie, uh, van het, met name het bedrijfsleven, dat zit wel redelijk goed ja. Nou hebben we uh, vorige week het sociale Akkoord uh, mo mogen sluiten. Althans, uh, wij, de regering en de sociale partners. Dat was in de jaren tachtig ook zo'n keerpunt. Hè? Het akkoord van Wassenaar, Het akkoord van Wassenaar. Ja. Loonmatiging, om het even helemaal ja. heel simpel te zeggen. W werd dat toen ook meteen als een keerpunt gezien eigenlijk? Nee, dat, zo, zo ging dat natuurlijk niet. Het was een tamelijk wankel akkoord... waarvan eigenlijk onduidelijk was of het ook werkelijk in de partij... dat was niet het Bami-akkoord. Nee, Bami nee, dat is weer later. Dat, dat, sorry. dat, nee, nee, ik dat, dat, dat is een ander verhaal. Maar dat het, het Nassi-akkoord. Ja, maar ja. maar um, ja, pas later is men gaan zien ja, dat dat een keerpunt is geweest. Het mm. was natuurlijk op dat moment wel uh, een doorbraak dat er een akkoord lag... En de regering moest behoorlijk wat druk op de sociale partners uitoefenen... om ze rond de tafel te krijgen en een akkoord uit te persen, bij wijze van spreken. Maar uh, dat lukt uiteindelijk. Maar pas later hebben we gedacht van well, ja, dat is eigenlijk de, het keerpunt in de crisis geweest. Want dat is het wel geweest, uiteindelijk? Ja, dat, dat kun je met, met enig goed fatsoen nog wel beweren, denk ja. ik. Daar, uh, die, die loonmatiging heeft in de, in de jaren tachtig enorm geholpen... om juist die structuur weer gezond te krijgen... Uh, en dat is denk ik de sleutel, althans een van de sleutels van het succes van de ja. verder jaren 80 en de jaren 90 geweest. En kunt u nu al zeggen dat dit sociaal akkoord wel zo'n keerpunt is? Nee, zo werkt dat niet, <laughs> vrees ik. Uh, het is een veelbelovend teken. Het is weer goed dat ze erin geslaagd zijn. En een aantal, met name het arbeidsmarktdossier, uh, tot een, een, een in ieder geval een aantal stappen verder. Te brengen en ja. misschien tot een oplossing te brengen. Zij dat... het pas over in 2016. Maar ja, dan is de crisis afgelopen. Dan, die dan, dan is dus... de crisis afgelopen. Dat mogen we toch wel een beetje op hopen. Uh, en en het, het, het zou een omslag in de, het vertrouwen kunnen uh, tot stand ja. brengen. Ik ga u even onderbreken, want uh, we hebben beloofd dat we het uh, debat over uh, de positie van staatssecretaris Steven, althans daar draait het op het laatst om. Uh, op de voet gaan volgen. En er is nieuws, Joost Vullings, goedenavond. Ja, goedenavond. Want wat is het nieuws op dit moment? Nou ja, er is gestemd over de motie uh. van wantrouwen. Nou, die is verworpen met 96 stemmen tegen en 48 Kamerleden stemden uiteindelijk voor de motie van wantrouwen. De uitslag zou eigenlijk 6, 99, 51 moeten zijn, maar er ontbreken een aantal Kamerleden. En toen had ik eigenlijk verwacht dat staatssecretaris Teven het woord zou nemen en ja, een soort beoordeling van die stemming zou geven. Want hij had natuurlijk gezegd van ja, ik wil wel ik wil niet zo zeggen, het voordeel van de twijfel krijgen. Nee. En ja, wat bedoelt hij daar precies mee? Er werd toch hier gespeculeerd van ja, als heel veel partijen misschien toch voor die motie stemmen, precies. houdt hij wellicht toch de eer aan zichzelf. Maar hij nam het woord niet. En, en, en nu wordt er door iedereen gefeliciteerd. Dus oh. hij heeft gewoon de motie geïncasseerd. Uh, ja, de, de, de meerderheid wil dat ik blij een, een grote meerderheid. Dus hij blijft ook. Net zo makkelijk. Oké, okay, um, ik begrijp dat jij wel uh, nog een samenvatting hebt gemaakt... Van, van wat een beetje de, op, op het laatst de hoogtepunten van het debat waren. Hè? Nou, nou ja, ik, ik, had, ik had één quote klaarstaan van, van Linda Voortman van GroenLinks... die een beetje dus het, de, de, de gevoelens van de oppositiepartijen... die hem weg wilden hebben uh, verwoorden. Uh, als je die argumenten wil horen, kan ik die quote nu starten... maar het is niet een complete samenvatting van, van het debat. Laat maar horen, Joost. Nou, daar komt hij dan. Het is te laat voor Alexander Domatov. Hij stond onder toezicht en dus onder bescherming van de staat. Maar als gevolg van structureel en systematisch falen van de asielketen... is hij in het detentiecentrum in Rotterdam overleden. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... is verantwoordelijk voor dit falen in de asielketen. Maar de staatssecretaris erkent niet dat het hier gaat... om structureel en systematisch falen van de asielketen. Hij trekt geen lessen en staat daarom in de weg... van de oplossingen die nodig zijn... Wel vraagt hij het volledig vertrouwen van de Kamerfracties. De Partij van de Arbeid heeft gezegd dat de focus te veel op het strenge beleid ligt... en heeft gevraagd om het beleid humaner te maken. Maar de staatssecretaris is hier niet aan tegemoet gekomen... want hij vindt zijn beleid menselijk genoeg. Voorzitter, mijn fractie zegt om die reden het vertrouwen in de staatssecretaris op. Ja, zo werd het vertrouwen opgezegd. Ik begrijp dat mijn collega Michiel Breedveld nu bij Fred Teven staat midden in een gesprek. Maar laten we heel eventjes meeluisteren. Twee derde van de volksvertegenwoordiging wel vertrouwen. We dat raak dat, het CDA deze Jazeker, dat da raakt mij wel. CDA en d 60 daar ook bij horen. Ja, dat is, dat is de, die fracties om dat zo te beslissen. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook uh, 98 zetels die wel vertrouwen hebben. We zijn live op Radio 1. Het is, uh, ik had niet verwacht dat, uh, dat er minder partijen waren geweest die die motie gesteund hadden. Natuurlijk, dat is zeker zo. Maar er is al voldoende basis om door te gaan, dus ik ga door. Goed. Ja, boven ieder twijfel ver, uh, verheven, zei u eigenlijk. Uh, uh, met het voordeel van de twijfel kan ik niet leven, staatssecretaris Steven. Met uh, 51 zetels tegen. Is dat uh, het voordeel van de twijfel, maar dan beter? Nee, ik heb er 48 tegen geteld en 96 voor. Dus twee derde van het parlement steunt Ja, zes partijen bij elkaar is 51. Ja, er waren maar goed, een aantal afwezigen. Ja, waren er allemaal niet, dus dat telt. Dus vanavond heb ik te maken met de situatie... dat twee derde van de Kamer mij steunt. En dat vind ik voldoende om door te gaan. Ja, toch vroeg u om expliciet vertrouwen. Is dit expliciet vertrouwen? Nou ja, in ieder geval van, uh, van 98... Uh, van twee derde van deze aanwezige volksvertegenwoordigers wel. En dat is voor mij voldoende. Er waren ook partijen die zeiden... soms zijn uh, gebe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 Uh, maar dit werk is niet altijd uh, om uh, alleen maar veren te krijgen. Soms heb je ook krassen. En dat hoort bij dit werk. Dus ik ga door met mijn werk. En niet aftreden, maar optreden. Nou, dat gaan we doen. En wat betekent dat dan, dat werk? U heeft verbetermaatregelen uh, toegezegd. Ja, u heeft een onderzoek toegezegd. Ja, dat heb ik u vanavond heb ik dat allemaal verteld in de Kamer. Wat ik allemaal ga doen, ga ik hier voor de microfoon niet halen. Op dit moment, we hebben we nou van 10 tot 11 uh, gedebatteerd. Dat vind ik uh, wel even mooi. Maar vanaf morgen is er weer een nieuwe werkdag en dan ga ik weer aan het werk. Oké, okay, succes. Dank u wel. Rutte. Ja. ja, Joost. Ja, stel je vraag, Chris. Nou, uh, de, de vraag inderdaad die uh, je collega ook stelde... de kras op het blazoen. Is, is uh, meneer Teven nu toch een klein beetje aangeschoten wild geworden of niet? Nou, ik, ik denk niet dat hij dat echt aangeschoten... het is inderdaad wel echt een kras op zijn blazoen. Maar de andere kant is, is, is Fred Teven wel een hele populaire staatssecretaris... die, uh, die echt gewaardeerd wordt op, op zijn manier van optreden. Mensen zijn het misschien niet altijd met hem eens, maar hij is streed. Uh, hij treedt altijd gewoon ferm op. Dus er is wel veel vertrouwen ook uitgesproken in, in, in het feit... dat hij de problemen die er natuurlijk zijn in de vreemdelingenketen... het, woord, het vreselijke woord dat vandaag wel misschien wel meer dan 200 keer is gevallen... men heeft wel vertrouwen dat hij het zelf kan, kan oplossen. Mm -hmm. En ik verwacht echt als hij volgende week over heel iets anders in de Tweede Kamer staat... dat ook die partijen die vandaag tegen hem hebben gestemd... eigenlijk gewoon wel weer gewoon structureel met hem aan de slag zullen gaan. Ja, ik, ik heb een, een, een groot deel van het debat wel uh, gehoord. Ik vond het en toe ook een heel klein beetje een gênant woordenspelletje over wat nou wel structureel is en wat niet. Wat denk je nou? Was de Partij van de Arbeid echt uh, overtuigd inhoudelijk of dachten ze ook een beetje geen politiek gedonder nu? Dat, dat laatste. Ja het, het, ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk hè. Dat, dan ga ik bijna klinken als een politicus. Het is bijna, bijna een als dan vraag. Maar laat ik de vraag aan jou stellen. Wat denk je dat de Partij van de Arbeid had gedaan als ze in de oppositie had gezeten? Ja, dan hadden ze de motie van wantrouwen gesteund. Nou, dat denk ik ook, ja. Oké. Okay. Ja, ja, zo gaan die dingen... Het is duidelijk, Joost. Dank je wel. <laughs> Goed. Ik uh, was in gesprek met uh, hoogleraar economische geschiedenis... Jan Luiten van, uh, uh, van Zanden... over het feit dat de werkloosheid uh, historisch uh, hoog is. Maar u had uitgelegd dat het in de jaren tachtig toch structureel allemaal... om dat woord dan hier ook maar te gebruiken... Wel, wel erger was en uh, dat het nu uh, eigenlijk beter gaat. Dat het ook mooi is dat we nu een, een sociaal akkoord hebben... Um, dat sociale akkoord moet dan vooral dienen om het vertrouwen van de burgers uh, terug te brengen. Gaat het zo werken, denkt u? En gaat dat vertrouwen dan snel genoeg terugkomen... om die bezuinigingen uh, voor volgend jaar inderdaad niet door te laten gaan? Nou, dat lijkt me een uh, erg optimistisch scenario... Daarvoor is er denk ik ook meer nodig dan alleen maar uh, zoiets als een sociaal akkoord. Daarvoor zou er ook in, in de economie en, en misschien in de internationale omgeving meer moeten veranderen. Precies, dat he, we er dat echt vertrouwen we, in gaan krijgen. Dat hebben we eigenlijk niet zo heel erg zelf in de hand. Ook, nee, um, en uh, ja, iets als de export zou weer flink moeten gaan aantrekken. Dat is eigenlijk altijd het, de standaard manier waarop Nederland uit een crisis komt. We gaan meer exporteren en dan begint de motor op zo'n manier weer te draaien. Dat lijkt nu een beetje op gang te komen. Dus misschien dat dat de komende maanden ook gaat meevallen. Ja. Maar we zijn er nog niet, dat is duidelijk. Nee, want u zegt, ja, structureel staan we er eigenlijk beter voor dan, uh, ja. dan in de jaren tachtig. Toch hoor ik ook genoeg economen zeggen, dit is een crisis die heel lang gaat duren... en het wordt nooit meer zoals we het daarvoor hebben gehad. Nou, het, het wordt nooit meer zoals het vroeger was natuurlijk. Dat is <lacht> wel een van de wetten van de geschiedenis. Eigenlijk is dat altijd zo. Ja. <lacht> eigenlijk is het altijd zo. Maar kijk, het, het echte fundamentele probleem is dat we zitten in een eurosysteem... met ja. regels zoals die 3% begroting. Norm. Yeah. En dat is allemaal heel onflexibel. En, en is maar zeer de vraag of dat duurzaam is op de lange termijn. Uh, dus misschien dat we daarmee de komende periode nog wel vooruit kunnen. Maar misschien ook dat, dat, de, dat de hele zaak nog onder grote druk komt te staan. En we echt van die euro af gaan willen. Ja. Dat, dat, uh, zoals er in, in zoals, Duitsland nu bijvoorbeeld ook steeds meer stemmen op gaan. Ja, en uh, dat is niet verbazingwekkend. Want uh, ja, er is ook... Onder economen groeit de consensus dat die euro... toch eigenlijk niet, niet uh, een, een uh, geweldig uh, succes aan het worden is. Nee. Het is gewoon een te, te uh, uh, gefixeerd systeem, een te uh, weinig uh, flexibel systeem om landen aan elkaar te koppelen. en uh, dat, Het lijkt een beetje aan de, op de gouden standaard... waar we in de jaren 30 mee zaten, hè, de, de voorgaande voor, uh, voor, uh, uh, periode van crisis. Toen hebben we er ook heel lang aan vastgehouden. en Dat ja. is uh, niet goed uitgepakt toen. Ja. En dat, De herhaling van dat scenario dreigt soms ook een beetje. Goed. Nou ja, in ieder geval uh, staan we er economisch gezien beter voor... dan in de jaren 80. En dat is dan toch het goede nieuws. Hartelijk dank, Jan Luiten van Zanden. Graag gedaan. Wish You Were Here van Pink Floyd. En dat draaiden wij om te memoreren dat de Britse kunstenaar Storm Torgerson is overleden. Hij is 69 jaar geworden en hij verwierf bekendheid door het ontwerpen van ze voor onder andere Pink Floyd. En Wish You Were Here was een van hun beroemdere albums, dus wie weet. Het is haar eerste staatsbezoek sinds 11 jaar. In Japan is dat groot nieuws. Uh, kroonprinses Masako zal aanwezig zijn bij de inhuldiging van Willem Alexander. Goedenavond, Kiel Duits vanuit Tokio. Goedenavond en goedemorgen hier in ja, Japan. Goedemorgen voor jou. Uh, waarom is het zo bijzonder dat uh, de kroonprinses uh, op reis gaat naar Nederland? En zij in 1993 trouwde met de kroonprins... ...wanaf er eigenlijk enorme hoge verwachtingen... ...ze zou modernisatie brengen in het conservatieve keizerlijk huis... Ze ...had op Harvard gestudeerd, mm -hmm. sprak vijf talen... ...haar vader was een diplomaat, ze had in het buitenland gewoond... Um, ...maar dat bleek uiteindelijk uh, helemaal niet te gebeuren... ...en ze kwam bovendien onder enorme druk te staan... ...om een mannelijke opvolger uh, te baren... Um, in Japan kunnen vrouwen namelijk de troon niet op. Mm -hmm. um, de beperkingen werden haar ook te veel. Ze kreeg uh, last van de depressies. Uh, officieel wordt het in Japan aanpassingsproblemen door dus stress genoemd. Ze had drie miskramen en uiteindelijk baden ze een dochter en geen zoon. Mm. Um, dus ze is eigenlijk al een jaar of elf niet meer in het openbaar. Heel heel erg beperkt in ieder geval. En ze heeft al elf jaar geen Officiële reis meegemaakt. Zo. En waarom komt ze nu wel naar Nederland dan? Eh, Willem-Alexander en de Kroonprins die zijn bevriend. En uh, die hebben elkaar onlangs ook nog in New York gesproken. En in 2006 is zij ook op een privéreis in Nederland geweest. Oogenschijnlijk of officieel werd er toen gezegd dat het uh, een medische reis was om uit te rusten. Um, er is ook wel gezegd dat zij toen naar Nederland kwam omdat er net bekend werd dat haar... Uh, uh, dat de vrouw van de jongere broer van haar echtgenoot, uh, van de kroonprins, uh, zwanger was geworden. En men was bang dat als er een prinsje werd geboren, dat de feestelijkheden misschien een beetje te veel voor haar zouden worden. Ja, ja. Um, hoe, hoe gaat het? is er iets bekend over? Want ik begreep dat dit nieuws, dat zij op reis gaat, niet eens officieel bekend is gemaakt in Japan door, door het Koninklijk Huis. Hè. Uh, is er iets bekend over hoe het nu psychisch met haar gaat? Er komt eigenlijk heel weinig uh, qua details uit, uit de keizerlijke hofhouding. Ik heb zelf gisteren ook de keizerlijke hofhouding uh, opgebeld... om te vragen of die reis inderdaad officieel is aangekondigd. En die zeiden nee. Ze kunnen ook uh, het niet bevestigen of ontkennen. Maar het staat wel vast uh, dat ze inderdaad komt. Het wordt ook niet uh, tegengesproken. Um, het zijn, uh, de, de informatie komt altijd... ...anoniem binnen. Hmm. Um, maar het is wel duidelijk dat het nog heel erg moeilijk gaat. Ze heeft een grote ploeg uh, dokters om haar heen... ...en die uh, uh, bepalen of ze wel of niet dingen kan doen. En ze doet heel weinig. Vorig jaar uh, is ze maar 30, jaar, 30 keer in het uh, openbaar uh, bezig geweest met activiteiten... En dat is twee of drie dagen per maand. En dat is natuurlijk heel weinig, ja. uh, heel weinig werk. Ja. Dus wat vindt men er in Japan van... dat ze nu in Nederland, uh, ja, ik zeg het maar even grof, feest komt vieren? Um, er zijn positieve reacties. Uh, je ziet op Twitter dat bijvoorbeeld een heel uh, bekende Japanse fysicus uh, schrijft... van ik ben heel blij voor haar en ik hoop dat dit haar een kans geeft... om in het buitenland uh, de, het potentieel dat zij oorspronkelijk had te manifesteren. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die er heel negatief over zijn. Ik heb ook reacties gezien op internet, waar bijvoorbeeld iemand schreef van. Um, ja, ze was nauwelijks in staat om naar het rampgebied te gaan. We zien er niet in het openbaar. Ze ging zelfs niet naar haar schoonvader, de keizer, toen die ziek was. Mm -hmm. en, maar ze zat in staat om uh, zich lekker te vermaken. En ja, nu gaat ze op een buitenlandse reis. Yeah. Ja, dus, dus uh, ja, hoe, hoe, het is moeilijk te zeggen hoe zij zich zou gedragen dan hier in het openbaar. Als ze in Japan al jarenlang eigenlijk niet in het openbaar is verschenen. Hè? Gaat Japan dat dan ook heel nauwgezet volgen, hoe zij zich hier gedraagt? Ja, dat wordt zeker nauwgezet gevolgd. Ik verwacht dat de Japanse pers uh, daaruit... Uh, ...gebreid over gaat uh, schrijven en op de televisie laat zien. Maar er is ook wel een beetje taboe onder de Japanse pers... ...om negatief uh, of te negatief te zijn over uh, uh, Masako. Mm -hmm. um, maar je ziet wel dat als zij in het openbaar verschijnt... ...dat ze lacht en heel goed met de mensen omgaat. Dus er is eigenlijk een tweedeling. We horen die berichten dat het heel slecht met haar gaat... ...en uh, dat ze nauwelijks in het... Uh, eh, dat ze nauwelijks haar taken kan voldoen. Maar als in het openbaar verschijnt, verschijnt, heeft ze weer een mooie lach. En voor een tijd was dat niet het geval. Mm. Goed, nou ja, we zijn, we zijn reuze benieuwd naar de komst van uh, prinses Masako. En uh, naar hoe zij zich hier zal, uh, zal manifesteren. Hartelijk dank, Kjell Duits. Graag gedaan. Vanuit Tokio. En wij gaan naar muziek luisteren. MUZIEK <tied> Heel hartelijk bedankt. U luisterde naar de violiste Frederike Seys. Zeg ik het zo goed? Seys, ja. Ga zitten, want ik wil u wat vragen. En dat is enorm handig als u dan achter een microfoon zit. Um, wat speelde u? Ik speelde het Andante in Zeegroot van Johann Sebastian Bach. Ja, en dat speelde u op die prachtige viool die uh, voor u ligt nu. Wat is dat voor instrument? Het is inderdaad een hele mooie viool. Gemaakt door Petrus Guarnerius. Ja. En geboren in het jaar 1725 in Venetië. U zegt geboren? Ja. Over de viool? Ja, ja voor <laughs> mij is het een, een levend wezen. <laughs> ja, ja, ja. Um, een heel bijzonder instrument dus. Een heel bijzonder instrument, dat kort. Daar klopt. kom je als muzikant niet zomaar aan. Hoe komt u eraan? Uh, nou, ik kan erop spelen met dank aan het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Mm -hmm. Nu sinds uh, 4,5 jaar. En uh, ja, het is een uh, instrument dat vernoemd is naar de koningin... Uh, de vroegere koningin van België, koningin Elisabeth. Aha. Zij heeft uh, geld ter beschikking gesteld aan een beroemde Belgische violist, uh, Carlo van Neste, om dit instrument aan te schaffen. En uh, daardoor is hij naar haar vernoemd. Zij hield zelf ook erg veel van de viool. Ja. En u zegt, uh, u hebt het instrument via het muziekinstrumentenfonds. Ja, dat um, hoe kom je daarbij? Bij dat fonds? Nou, het fonds, uh, ja, dat kende ik natuurlijk al een hele tijd van, uh, van naam. En uh, in het jaar 2005 uh, heb ik een prijs gewonnen in Parijs... waardoor ik uitnodigingen kreeg om met orkest te spelen instrument waar ik op dat moment op speelde was ook heel erg mooi... maar eigenlijk niet geschikt om in een grote zaal mee uh, te spelen. Ja. En uh, nou ja, toen heb ik een uh, aanvraag ingediend bij het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Ja, u zit nu te wijzen naar ja. de man naast u. Dat, dat is, is namelijk Marcel Schepman, <laughs> de directeur van het fonds. Ja. <laughs> dat is niet toevallig dat we die hebben uitgenodigd. Want het fonds bestaat 25 jaar op dit moment. Ja, dat klopt. Wij vieren ja. uh, onze verjaardag, zeg maar. Ja, ja. En uh, kunt u zich nog herinneren uh, dat zei is bij u kwam? Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. En ook de zoektocht naar een instrument. Want Frederik is een bijzondere violiste. En daar moet je dus een, een bijzondere viool voor zoeken. Ja. En uh, het probleem is natuurlijk niet alleen dat je een, een viool van grote kwaliteit moet zoeken. Maar vooral ook dat er een klik moet zijn tussen het instrument en de muzikus. En uh, ja, dat, uh, dat is soms heel erg lang zoeken. Ja, want uh, u begon het verhaal net al een beetje te vertellen. Hoe, hoe, is dat, hoe is de klik tussen u, of hoe hebt u ontdekt dat u met dit instrument een klik had? Uh, nou, na ongeveer drie jaar wachten was ik aan de beurt om instrumenten te gaan zoeken. En toen heeft het nog nou, zeg maar negen maanden uh, ongeveer geduurd voordat ik dit instrument tegenkwam. Mm -hmm. uh, ik heb samen met andere violisten meerdere instrumenten uitgeprobeerd... in Duitsland, in Amerika en hier in Nederland. En uh, op een gegeven moment zat dit instrument ertussen... En uh, ik heb erop gespeeld en ook ernaar geluisterd in de zaal... terwijl anderen erop speelden. Ja. En uh, ja... Dus net als met, met het ontmoeten van een, een partner of een vriend of vriendin. Opeens uh, was die klik er. En ook de nieuwsgierigheid zeg maar, om het instrument helemaal uh, te leren kennen. Wat en, hoorde u dan? Uh, ja, dat is moeilijk uit te leggen. In ieder geval een hele warme klank. Dus je kan er hele aardse kleuren mee maken. Maar op de lage snaren. En in de hoogte kan de, de veel echt uh, heel mooi schitteren. Heel, heel erg mooi stralen. En tegelijkertijd voelde ik in het... Toen ik er voor het eerst op speelde dat, ja, als het ware de grond onder mijn voeten aan het trillen was. Dat je echt nog een heleboel kunt ontdekken in de, de klank. En dat voel heb ik nog steeds. Ik speel er nu al 4,5 jaar op, maar... Ik ken het instrument nog steeds niet helemaal. Ja, het lijkt wel Hemingway, de, de grond begon te bewegen. Ja, ja. zo voelde dat. schopman, Schotman, uh, Schotman u, ik las een interview met u in de krant... Van, ook vanwege dat 25 jarige jubileum. En u beschrijft die verhouding tussen muzikanten en hun instrument... ook als een liefdesrelatie. Hè? Dat, dat, ja. dat, u bent dus eigenlijk een koppelaar. Ja, we zijn een huwelijksbureau, dat ja. heb ik altijd gezegd. Het is, uh, niet het mooiste meisje uit de klas is altijd het, degene die het beste bij je past. Uh, daar zijn andere factoren uh, veel meer van belang... dan alleen de schoonheid van een. Van van een vrouw. En dat is bij een instrument ook zo. Vaak wordt er gedacht van we doen maar een oude Italiaan of een Stradivarius. <laughs> en dan zal het wel goed zijn. En, en zo is het niet. Er zijn mm. genoeg violisten die een Stradivarius geprobeerd hebben en die daar toch weer van teruggekomen zijn, omdat die klikker niet was. Ja. En is het ook zo dat het muziekfonds, het, het muziekinstrumentenfonds. Uh, alleen maar mooie oude instrumenten heeft. Hoe komt u eigenlijk aan uw instrumenten? Wij komen aan onze instrumenten doordat uh, mensen die aan ons schenken... Uh, of doordat ze hun geld aan ons schenken. Want wij leven eigenlijk grotendeels van particuliere schenkers... of van particuliere stichtingen. Uh, mensen die een hele leven op een instrument spelen... en dan wordt zo'n instrument een deel van je leven. Dat is eigenlijk wat Frederike nu ook in, in prachtige bewoording uh, zegt. Mm -hmm. En die mensen die, die zijn zo vergroeid met dat instrument... die willen dan ook dat zeg maar, als zij klaar zijn met spelen dat het instrument goed terechtkomt. En die hebben geen behoefte aan veilingen en, en dikke sommen geld. Die willen gewoon het instrument doorgeven. Zoals zij zelf erop hebben kunnen spelen. En dan komen ze naar ons. En ja. wij geven dat weer aan talentvolle muzici. Ja. Maar ik begreep ook dat u tegenwoordig zelf instrumenten laat maken. Of niet? Ja, ja, dat hebben wij al, altijd al gedaan. Wij laten heel veel instrumenten bouwen. Door Nederlandse vioolbouwers. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat nieuwbouwviolen uh, topkwaliteit uh, kunnen, kunnen uh, hebben. Uh, en nieuwe instrumenten zijn vaak heel erg goed geschikt voor mensen. Want ook daarvoor geldt... er moet een klik zijn met een muzikus. Ja. En dat kan net zo goed met een nieuw instrument als met een oud instrument. Nou, kan iedereen bij u terecht? Of uh, kunnen alleen mensen die echt heel erg goed kunnen spelen bij u terecht? Wat de, is de, de ondergrens? De, de ondergrens is dat mensen professioneel in de muziek werkzaam uh, moeten zijn... of dat willen, willen worden in de toekomst. Dat wil dus zeggen dat ze hun geld ermee moeten verdienen. Uh, en dat wil dus zoveel zeggen dat... of je moet nu een betaald baan hebben als muzikus... of je moet op het conservatorium zitten of daar naartoe willen gaan. En dat is niet omdat we amateurmuzikanten niet belangrijk vinden... maar omdat we maar een beperkt hoeveelheid geld hebben... en niet mm -hmm. iedereen kunnen helpen. Ja. Um... Als het een huwelijk is, of een relatie, uh, tussen de, de, de muzikant en zijn instrumenten... kan het ook fout gaan of ja, niet? Ja, zeker. Gebeurt dat? Uh, zeker, dat gebeurt met enige regelmaat. En dat is niet alleen omdat, omdat mensen groeien in carrière... en dus een andere behoefte krijgen. Uh, Frederike heeft hiervoor natuurlijk ook op andere violen gespeeld... die denk ik op dat moment in haar carrière wel pasten. Deze. Maar uh -huh. als jij je talent ontwikkelt, dan heb je andere dingen nodig. En het kan ook gewoon zo zijn dat het uitgaat. Uh, Jaap Ter Linde, de bekende cellist, heeft twintig jaar lang op een oude... Italiaanse cello gespeeld. En ik verkeerde niet anders dan in de veronderstelling... dat hij tot zijn dood op dat instrument wilde spelen. En hij belde mij op een paar jaar geleden en zei... het is uit. Ha. Ik zei, wat sneu je, Jaap. <laughs> maar ja, we hebben... Ja, dat, die dingen gebeuren inderdaad. Ja. Ja. Hoe, hoe gaat dat met u, Frederik Seys? Ik ben uh, nog hartstikke verliefd. Ja, u hebt, hem nog, u hebt elkaar nog wat te vertellen? Ja, ja, en natuurlijk ga je ook door worstelingen heen. Soms periodes waarin het wat minder goed uh, klikt... Maar vaak als je daar eenmaal doorheen bent, dan uh, kan je weer uh, extra prachtig zingen met elkaar. Ja, ja. En uh, kunt u zich nu voorstellen dat het ooit uitgaat? Uh, nee, op dit moment kan ik me dat uh, niet voorstellen. Ook omdat ik ja, voor mijn gevoel nog lang niet het uh, plafond heb bereikt aan mogelijkheden op het instrument. Het, het uh, stelt me nog steeds voor verrassingen. Het instrument reageert natuurlijk op vochtigheid en op warmte. Dus in elke zaal en elke ruimte, ook in deze studio, klinkt het weer anders. Dus uh, ja, ik kan er nog volop op groeien. En uh, het is net als een, een paard. Hij doet ook niet altijd wat ik wil. Soms moet ik een beetje meegeven met de viool. En dan kan ik vervolgens wel mijn uh, <laughs> muzikale interpretatie uh, opleggen. Bij wijze van spreken. Dus ja, het is echt een, een wisselwerking. En uh, voorlopig kan ik me nog niet voorstellen dat het uh, uitgaat met dit instrument. Ik wens u nog een heel mooi en uh, lang huwelijk. En u Bedankt. op naar de 50 met het uh, Muziekinstrument Fonds. Hartelijk, hartelijk dank, Frederique en. Uh... Nou ben ik uw naam kwijt. Marcel Schotman, hartelijk dank wel. Dank. Um, we moeten even, en daardoor was ik een beetje in de war... we moeten even naar Amerika, namelijk. Er is nieuws over uh, de aanslag in Boston van uh, de afgelopen week. Wessel, uh, je bent op de plek, of niet? Nee, nee, ik ben gewoon weer in Washington. Uh, maar je kunt natuurlijk wel de, die persconferentie die de FBI zojuist gegeven heeft... Die kun, uh, die kun je natuurlijk over de hele wereld volgen. Dus die heb ik ook uh, uitvoerend natuurlijk bekeken. Oké, okay, de FBI de... heeft een persconferentie ja, gegeven. Ja, precies. Nu zojuist gebeurt. En uh, de grote doorbraak is dat ze nu dus... eindelijk hebben ze beelden vrijgegeven van twee mannen... die over het trottoir wandelen met, uh, met een baseballpet op... en een witte en een zwarte pet hebben ze, hebben ze op... met mannen met twee zware rugzakken waarvan ze zeggen... Zeker te weten dat dat de mannen zijn die dus die, twee, die, die, die, die snel kookpannen hebben geplaatst. Uh, nou, die dus die explosies hebben veroorzaakt. Nou, die beelden zijn nu vrijgegeven. En roepen dus uh, de hulp van het publiek in. Van, ja, weet u meer over deze mensen? Meld je dan. Maar benader ze vooral als je ze kent. Benaden ze vooral niet zelf. Want ze zouden dus gevaarlijk kunnen zijn deze mannen. Goed, uh, dus uh, ze, ze gaan er nu van uit dat die twee mannen... ik heb die foto's ook gezien, die ene met dat witte petje en die rugzak... en die ander met zo'n blauwe tas uh, die ja. met elkaar stonden te praten. Ze gaan er vanuit uit dat die twee mannen inderdaad verantwoordelijk zijn voor... De die moeten bonden. het dan kennelijk wezen, inderdaad. Uh, ze geven dus, ze geven niet de beelden vrij. Waarop te zien is dat een van deze mannen dus daadwerkelijk dan ook die tas plaatst, wat dan de, kennelijk de sterkste aanwijzing is. Maar natuurlijk, uh, interessant is wel, moet je je bedenken dat deze persconferentie die nu zojuist geweest is, die, uh, die is 24 uur uitgesteld geweest. Die had eigenlijk gisteren gehouden moeten worden. Dus reken maar dat er intern natuurlijk bij de, bij de, bij de FBI daar heel veel discussie over geweest is. Het is natuurlijk ook een hele delicate balans, kun je wel begrijpen. He, door die foto's vrij te geven, loopt het natuurlijk het risico dat deze mensen op de vlucht staan. Ja. Ja, tegelijkertijd hebben ze weer zo weinig informatie ook over die mannen, dus dat dit ook wel weer tegelijkertijd de enige methode is om meer over ze aan de weet te komen, ja, door toen, het publiek te betrekken. Toen, toen die foto's voor het eerst uh, de, naar buiten kwamen, was er sprake van Arabisch uiterlijk. Is daar iets over gezegd? Ik moet zeggen, ik vind het heel erg moeilijk te zien. De eerste man die heeft zijn pet gewoon op, dus met, met, met de klep naar voren. Hij heeft een zonnebril op. Ja, ik zou zeggen hij is een beetje wat donkerder, maar uh, daar, daar is dan ook alles mee gezegd. De andere man uh, zou ik zeggen, zelfde, zelfde etniciteit, ook een beetje donker, hij heeft dan zijn pet omgedraaid. Dus dat gezicht zie je ietsje, zie je ietsje beter. Maar ik, ik kan moeilijk zeggen: uh, uh, uh, Midden-Oosten, Italiaan, maar voor nee. Mexicaan, het kan het allemaal wezen. Het heeft geen enkele zin om, om, om. om ik, ik kan daar niet gaan profilen. Dat, dat zie ik gewoon niet. Nee. Oké, okay, Wessel, dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Een motie van wantrouwen hing dus de hele dag als een zwaard van Damocles boven staatssecretaris Teven. En kwam uiteindelijk ook neer, zei het niet op zijn hoofd, want hij zit er nog. Maar hoe vaak komt zoiets nu eigenlijk voor? Jit Peters, emeritus hoogleraar staatsrecht. Goedenavond. Goedenavond. Gebeurt het inderdaad vaak dat een bewindspersoon aftreedt na een motie van wantrouwen? Nee, dat komt niet zo vaak voor in de parlementaire geschiedenis. Meestal al voordat zo'n motie uh, dreigt aangenomen te worden... dan stapt vaak een staatssecretaris of een minister uit zichzelf uh, op. Dus uh, veel vele malen komt het niet voor. Uh, bovendien, ja, een motie van wantrouwen. Uh, vaak wordt het niet als een motie van wantrouwen ingediend... maar hmm. wordt het een motie van of afkeuring van een stuk van beleid... of niet goed de Kamer geïnformeerd hebben. En dan ontstaat er in de Kamer een debat. Moet het dan nou worden uitgelegd als een motie van wantrouwen of niet? Vaak is de interpretatie daarvan heel erg onduidelijk. Ja, vandaag was dat uh, wel, wel duidelijk, geloof ik. Maar wanneer was volgens, volgens u een voorbeeld dat iemand wel aftrat na een motie van wantrouwen... Of, of een zodanige interpretatie van een motie. Nou, heel lang geleden, dat was in uh, het kabinet uh, Kals Vondeling, is uh, inderdaad opgetreden of afgetreden na een motie van Smelten. Maar die motie, die hield geen afkeuring in, maar er stond in dat het dekkingsplan van de begroting nog eens een keer bekoop, bekeken moest worden, dat dat niet deugde. En toen heeft de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Nederhorst, gezegd, het kabinet is geen knip voor de neus waard wanneer ze deze motie uh, niet als een motie van wantrouwen zien. En toen is die motie toch in stemming gekomen en is het hele kabinet afgetreden. Ja ja, toch, toch treden er regelmatig uh, wel ministers en staatssecretarissen af. Hè. Ik kan me Donner herinneren, Linschoten, nou zo'n rijtje van de laatste jaren. Dat is dus niet door moties van wantrouwen? Meestal niet. Meestal niet. Hè. De Donnen en Dekker zijn toen afgetreden naar aanleiding van een onderzoek. dat is hier ook nog interessant. Ja. Wat dat onderzoek uh, zal opleveren: uh, dat hun positie niet langer uh, handhaafbaar was. Maar ze waren bovendien al uh, toen demissionair. En we hebben ook het geval gehad van uh, uh, minister uh, Verdonk, waar een motie werd ingediend. En uh, die heeft toen uh, gedeelte van haar portefeuille moeten ruilen... met uh, minister Heers-Balin. Uh, Dat was een vrij unieke situatie. Ja, want die bleef zittig, hè? Ja, maar ook toen, ja, die bleef uh, zitten. Maar het asielbeleid werd hij toen afgepakt. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, professor Jit Peters. En we gaan naar de tune luisteren, live. MUZIEK hey. was het Oog voor deze avond. Morgen is er weer een Oog met Thijs van der Brink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 Brainport 2020 brengt ons naar de technotop. En we zitten al honderden meters boven NAP. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. De Nederlandse opera presenteert die wauwkuren van Richard Wagner. Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker via dno.nl. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Dit is Radio 1.